op de Amsterdamse effectenbeurs heeft de handel in het aandeel ING het laatste uur platgelegen. Volgens het beursbedrijf Euronext is de handel niet stilgelegd, maar was er waarschijnlijk een technische storing. Net als gisteren was er veel meer handel in ING dan normaal. De koers van het aandeel ging heftig op en neer. Toen de handel stopte, stond er een verlies van 6% op de borden. De regeringspartijen PvdA en ChristenUnie vinden dat premier Balkende niet naar Brussel moet vertrekken. Binnenkort wordt de voorzitter benoemd van de Europese Raad en Balkende wordt vaak genoemd als kanshebber. PvdA-fractievoorzitter Hamer benadrukt dat Balkende het gezicht is van dit kabinet en dat hij moet blijven. Collega Slop van de ChristenUnie zegt dat Balkende hard nodig is om de crisis te bestrijden. Een 16 jarig meisje uit Sint-Philipsland is niet aan de Mexicaanse griep overleden. Dat gerucht deed de ronde nadat de GGD Zeeland gisteren had gemeld dat het meisje mogelijk de zevende Nederlandse dode was van de ziekte. Maar volgens het RIVM had ze zelfs geen griep. Waar het Zeeuwse meisje wel aan is overleden, kon een woordvoerder niet zeggen. De stembureaus gaan niet een uur eerder dicht. De gemeente wilde dat ze om acht uur zouden sluiten, omdat er weer overal met het potlood wordt gestemd en er meer tijd nodig zou zijn om de stemmen te tellen. Maar staatssecretaris Bijleveld is niet van plan iets te veranderen. Ze vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen naar het stembureau kunnen. Een baantje als lakai in de hofhouding van koningin Beatrix blijkt erg populair te zijn. Een online vacature voor de functie op Paleis Noordeinde heeft sinds vorige week veel reacties opgeleverd. De functie-eisen zijn onder meer minimaal mbo-niveau, kennis van zilver en serviesgoed en vaardigheid in bescheiden en dienstbaar gedrag. Het weer, vanavond en vannacht overwegend bewokt en in het oosten kan een mistbank ontstaan. Morgen in het noorden wat regen, elders droog, wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal. <tied>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 En hij werd met de brigadewagen van de Zandvoortse Reddingsbrigade overgebracht naar zijn huis aan de Zeestraat. Als je deze message hoort, waar je woont, ik ga iedere vrouwen. Ik ga iedere man. We're the generation. We staan hier bij een oorlogsgraf, dat is van August van der Meij. Hij is overleden in het dwangarbeiderskamp in Rees, in Duitsland, even over de grens uh, bij uh, Hij is overleden aan de verslikkingen van de oorlog en de koude uh, Er Zijn er veel Hollanders in die tijd uh, overleden? Veel Zandvoerders met namen, Er zijn wel wat Zandvoerders overleden, er uh, zijn dus, uh, ook nog drie Zandvoerders die hier niet begraven hebben, ook in de Believe that you're team out team. there Stand up department. and say it loud If you're out there. there Tomorrow's starting now. now, now No more broken promises No more calls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 Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement fort. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai géant...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 Wij hebben als begraafplaatscommissie gezegd, we houden een open dag. Zou het niet leuk zijn om het graf van dominee Zwalu en daarnaast het graf van dokter Smit, eigenlijk tijdgenoten van elkaar, om dat op te knappen en dat te onthullen op de, op de open dag. Maar ja, we hadden natuurlijk wat geld nodig en we hebben toch een klein potje kunnen vinden. En uh, op, de dag, uh, op de open dag is uh, deze prachtige monumentale grafzerk, is het, uh, nou ja, onthuld door de, de burgemeester, de heer Meijer en uh, de heer Schaap... als uh, voorzitter van onderling hulpentoon, waar wij uh, als commissie het geld van gekregen hebben... om deze grafzerk op te knappen. Het is helemaal in marmer, het is, het is bruin met zwart en... Een, uh, ja, het, is echt, uh... Uh, het, het heet, geloof ik, graniet. graniet. Oh, sorry. sorry. Ja. <laughs> ja, en er ligt nog een oude bijbel op. En daarnaast is wel uh, het graf van, dominee, van dokter Smit... Van de Dr. Smitstraat. Uh, dat is een zandstenenplaat. Die ook helemaal afges, afge, afgeslepen is. Nieuwe uh, letters erin. Met een marmeren zuil. Maar ja, dat staat natuurlijk ook al uh, bijna hond, uh, over de honderd jaar. Dus het marmer gaat altijd een beetje verzuikeren. Omdat het hier in de open lucht staat. Het dus dat... zoute, zilte water, uh... zoute water. Maar ja, het is een, uh, een prachtige grafsteen. En uh, die, die blijft wel uh, 100 jaar liggen, zoals die hier staat. Er staat ook op hier rust Cornelius Swalu, geboren te Numansdorp op uh, 10 mei uh, 1811, overleden te Haarlem op 31 oktober 1882, gedurende 45 jaar herder en leraar van onze Nederlands hervormde gemeente te Zandvoort, door welke deze grafzerk hier wordt neergelegd. In dankbare herinnering aan, zijn over, aan de overledene, vriend en weldoener. Ja, het is uh, geweldig. Ik, ik raad hen ieder aan, kom even langs. Het is echt uh, hartstikke mooi. Weet je de openingstijden, Christine, van uh, de begraafplaats? De begraafplaats is iedere dag open van uh, s morgens acht tot s avonds zes. Het is inderdaad, ik ben hier zelf maar één keer in de aula geweest omdat uh, onze hopman, Ad Akkerman, uh, werd begraven. En eigenlijk heb ik verder, uh, mijn hele familie is al gekremeerd en dat wil ik zelf ook. Dus, maar het is gewoon inderdaad, uh, neem volgende keer je kopje koffie mee en uh, ga hier zitten. Het is een serene rust, neem een leesboek mee. Gratis frisse lucht, er gaat de kust wachten boven ons hoofd. Eee, eee. <lacht> Veilig gevoel altijd. En uh, ja, ik zou zeggen van uh, kom een keertje langs, zeker Zandvoort, als dus je moet hier toch echt geweest zijn. Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor deze prachtige rondwandeling. We hebben heel mooi weer gehad, zelfs een zonnetje nog. Hartstikke bedankt, Christina. Oké, okay, graag gedaan. Tu sais, je weet ik ik was nooit zo blij als dit dag. We wandelden op een plage, een beetje zoals die. Het was l'automne. avond. Een avond waar het mooi was. Een sazon die niet in het noord van Amerika